Het thema van de maand september in het online programma Rozenkruis nu is Wij zien nu de lichtende morgen. In een van haar brieven ligt Kathrose de Petrie toe waarom de geestenschool van het Gouden Rozenkruis zich puur richt op het spirituele en voor zichzelf geen maatschappelijke taak ziet. Een citaat, de geestenschool weet dat er grote nood is, dat er grote strijd is onder de mensen. Maar de mensheid is totaal vergeten dat er een onvergankelijke, universele waarheid is en een onaantastbaarheid van de glorie Gods. De vervreemding ten opzichte van de universele waarheid wordt steeds groter. Vandaar nu, dat er zich een geheel nieuwe mensheidsgroep, met geheel nieuwe pijlen op haar boog, dient te openbaren. Die groepering mogen wij, goden zij dank, in de geestenschool vinden om als een Johannes, die straalt van liefde voor God, de broederschap Christi en zijn naasten, de transfiguratie van de oude naar de nieuwe ziele in deze wereld te verkondigen. Het is heel fijn deel uit te maken van een groep die zo'n helder doel voor ogen heeft. En nog heerlijker is het als je in dat doel tevens een persoonlijke levensvervulling vindt. Tegenwoordig lijkt zoiets vrij zeldzaam. Onlangs las ik een artikel, vervreemd van het goede leven... waarin een jonge journalist zich beklaagt over de alomtegenwoordige digitale technologie... die ons weliswaar van alle gemakken voorziet maar ons ondertussen tot passieve en willoze mensen maakt. Met een druk op de knop beslissen apparaten naar welke films we kijken, doen ze onze boodschappen, stippelen ze een reis voor ons uit, sturen ze een kaartje naar een vriend, of genereren ze foto's als vervanging voor een beleving die we hadden kunnen hebben. Hij is bezorgd dat technologie ons berooft van onze geestelijke en lichamelijke autonomie, en dat het ons niet zal lukken hier aan tijdig een halt toe te roepen. Hij schrijft... De mens is niet bij machte om zich te verweren tegen de verlokkingen... die met name digitale technologie hem voorhouden. Maar wat nu, zo vroeg ik mij af... wat nu als deze jonge dertiger... zijn verontrustende reflecties en inzichten buitengewoon serieus neemt? Wat nu... Als hij hartstochtelijk gaat verlangen naar dat goede leven waaraan hij refereert. Wanneer dit goede leven doel wordt van zijn leven. Een doel zo sprankelend en aantrekkelijk dat hij risico's voor wil lopen en offers voor wil brengen. Niet op een fanatieke manier, maar steunend op de intelligentie van hoofd en hart. Nieuwsgierig naar waar het hem zal brengen en hoe het hem van binnen zal gaan veranderen, daarbij de mensen om hem heen niet vergetend. En dat hij dan niet alleen ontdekt dat er een lichtheid en een waarheid in het leven schuilen, een schoonheid waaraan alle technologie van de wereld nimmer kan tippen, maar dat hij dan ook gaat ervaren hoe dat leven hem omvat en draagt, in hem is en in hem volmaakt wil worden. Ik gun deze jonge journalist van harte. Maar wat kan ik doen? Ik kan het hem niet opdringen. Eigenlijk zie ik maar één mogelijkheid: zelf zo te leven.